6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Kamp geeft vanochtend in Groningen uitleg... over de plannen van het kabinet met de gaswinning. Het kabinet wil de winning op sommige plaatsen fors verminderen... en tegelijkertijd compensatie bieden voor het risico van aardbevingen. Op de bijeenkomst op het provinciehuis in Groningen zijn 200 mensen aanwezig... onder wie bestuurders, bedrijven en actiegroepen. In Mumbai in India zijn 18 doden gevallen... bij een herdenking van een overleden geestelijke... Tienduizenden volgelingen waren naar zijn huis gekomen... waar veel mensen onder de voet werden gelopen. Naast 18 doden zijn er tientallen gewonden. De islamitische geestelijk leider overleed gisteren op 102-jarige leeftijd. In verschillende steden in Egypte zijn gisteren confrontaties geweest... tussen aanhangers van de moslimbroederschap en de politie. Daarbij vielen zeker vier doden. Sinds de moslimbroederschap vorige maand tot terroristische organisatie werd verklaard... kunnen de veiligheidsdiensten er harder tegen optreden... Vandaag wordt de officiële uitslag verwacht van het referendum over de nieuwe grondwet. Waarschijnlijk heeft een overweldigende meerderheid voorgestemd. Een vechtsportinstructeur uit Mississippi heeft bekend dat hij vorig jaar giftbrieven heeft gestuurd naar president Obama, een senator en een rechter. In de brieven zat ricine, een stof die op de lijst van chemische wapens staat. De vechtsportinstructeur heeft een deal gesloten met justitie. In ruil voor zijn bekentenis krijgt hij maximaal 25 jaar cel. In Italië is een non bevallen van een baby. Volgens lokale media had ze er geen idee van dat ze zwanger was. De 31-jarige vrouw woont in een klooster in het stadje Rieti, ongeveer 100 kilometer van Rome. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht omdat ze last had van hevige buikkrampen. Daar kwam haar zoontje ter wereld. De non heeft hem Franciscus genoemd, net als de paus. Ze zou van plan zijn het kind zelf op te voeden. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 4 graden. Overdag sluierbewolking met wat zon. Smiddags wordt het 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De innovatieve 8 8-trapsautomaat maakt BMW nog meer BMW. Hij is niet alleen comfortabel en schakelt sportief, maar is ook vaak zuiniger dan zelf schakelen.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 Radio 1. Woord. Woord. Woord. Woord. Met Maarten Westerveen. Goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij Woord. Deze hele nacht... Dat we u het mooiste uit onze omroeparchieven. En het thema is dieren, want dieren, daar zijn er heel erg veel van. Deze hele planeet loopt een, een aantal creaturen, dat zich uiteindelijk vertaalt naar een, een aantal van 5 met 30 nullen. Ik weet werkelijk niet hoe je dat zou moeten noemen, een 5 met 30 nullen daarachter. Um, dat zijn uiteindelijk 8,7 miljoen soorten, waarvan slechts 1 procent hogere dieren zijn, zoals kippen en mensen en apen en wat al niet meer. En hoeveel nou uh, precies, ja, daar houden we ons natuurlijk allemaal mee bezig. Het is moeilijk te schatten, maar er is één organisatie... die wel bijzonder geïnteresseerd is in het aantal. En dan hebben we het over de Nationale Tuinvogeltellingvereniging. Die willen weten hoeveel er zijn. Als u uh, een zicht heeft op een tuin, kunt u meedoen aan de tuinvogeltelling. Uh, wilt u weten hoe, gaat u dan naar www.tuinvogeltelling.nl www.tuinvogeltelling.nl En u hoort ze al op de achtergrond. Vogels ze staan ook centraal in deze uitzending. En er zijn twee bijzonder bekende vogels... waar we het nu over gaan hebben. Uh, de ene is meneer De Uil en een ander juffrouw Ooyevaar. Twee van de hoofdrolspelers van de Fabeltjeskrant. Die al heel erg lang geleden is gestart en ook meerdere keren is beëindigd... maar desalniettemin nog steeds op televisie te zien is. In 1972 kwam een einde aan de eerste reeks, na 900 afleveringen. In het NOS-programma Radio Rama vertelden de acteurs... achter de dierenpoppen over het succes van de serie. In het geval van meneer De Uil en juffrouw Ooyevaar... waren het Frans van Duschoten en Else Scheyon. Ja, Hallo meneer de uil. Ga je stom, dan kom je op de vrouw. ik hem vast houden? Hallo meneer de uil, waar ben je opgetrokken? Dat avondje land. Ja, dat avondje land. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, uh, losgelaten werd van Bordeaux en ik vloog, hè? Ik vloog plat. Hè? Ja, Gerrit, dat weten we wel, zeggen al die beesten. Ja, hè, hou hem hou maar op. Nou, dat is precies hetzelfde als een, als een heleboel acteurs... die in de bus gaan vertellen hoe, wat, wat ze deden bij, bij het masker van Arnoldi. Radio Rama. Tijs hoe lang bent u al bezig met de fabeltjeskrant? Met de onderbrekingen meegeteld? Uh, uh, nou, op, op de buis, uh, vier jaar. Maar we zijn wel eerder begonnen al. Het heeft een tijdje in een laag gelegen. We zijn dus op een bepaald ogenblik begonnen. En uh, toen wou niemand eraan. Toen dachten we, nou, ja, laat maar liggen. Toen kwam er op een goede dag een delegatie van de NOS langs... om eens te kijken wat we deden. En toen haalden we het er weer uit. En toen is het begonnen. Meneer Klokman, u zit uh, voor een uh, moeilijke beslissing. Gaat de Fabeltjeskrant door of gaat die definitief verdwijnen? Zoals het er nu voor staat, ben ik uh, er bang voor dat die definitief gaat verdwijnen. Uh, dat is een uh, beslissing die niet helemaal aan de NOS is... maar die voor een groot deel... Uh, neerkomt op de wens van de producent en via de producent van de schrijver... om eens een tijdje rust te mogen hebben. Want het is een opdracht geweest die vanaf september 1968 continu heeft gelopen. En als we ermee eindigen, 22 juni van dit jaar, dan heeft hij 920 verhaaltjes geschreven. Dus u begrijpt dat dat, dat, dat nogal iets is. Elsje Scherjong is een van de uh, stemmen... achter de dieren uit het dierenbos van de vrouwbiltjeskant. Welke dieren? Uh, alle vrouwen stemmen dus. Behalve Stoffels, want Stoffel is een mannetje. En Jodokus, daar zijn we nog niet precies achter... maar ik denk dat we er ook nooit achter zullen komen. Dat is ook een, toch een onzijdig diertje dan maar. Een hermafodietje. Ja, een hermafodietje, kun je het noemen. Uh, Jodokus begon als een lief verlegen beestje. Het moest gewoon alleen maar een verlegen beestje zijn... En later is het in de combinatie met Droes... is het een mannenhuishoudertje geworden van Droes en jodokus. En uh, ja, is jodokus op de een of andere manier duidelijk naar een jongetje gegroeid... maar daardoor nooit goed gekomen eigenlijk. Want ik kan geen jongetjes doen, dat kan ik helemaal niet. Hè, dat vind ik ook dat bed, praat, gek. Ja. Welk dier uh, doet u het beste? Nou, uh, eigenlijk... erg veel met stoffen. En eigenlijk ook erg veel met Isadora. Daar heb ik eigenlijk ook erg veel affiniteit mee. Isadora volgt dus. En juffrouw Ojevaar, ja, daar heeft iedereen natuurlijk affiniteit mee. Want het is natuurlijk een, hoe uh, moet ik het zeggen, een heerlijk uh, blok om tegen te schoppen. Hè? Je kunt dus heel veel in kwijt. En daar weet ik ook inderdaad wel onhebbelijkheden. Van mezelf, van, ja, laat ik zeggen wat een beetje in onze familie zit, misschien nog eens lekker aan te dikken. En daardoor kun je daar een beetje zelfspot ook in kwijt, hier voor Ooyefaar. En al die stemmen van de, de, de juffrouw, heet ze van Elsje, Dat vind ik zo mooi, al die juf, dames, dat vind ik geweldig, zoals ze dat doet. Ja, ja, dat vind ik erg mooi. Ja. Frans van Duschoten, welke dieren doet u? Uh, meneer de Uil, Willem Bever... Droeste Beer, Mom van de Mol, Pieter Pat, Teun Stier. Ik geloof dat ik ze nou allemaal wel heb, hoor. Met welk dier in de Fabeltjeskrant uh, voelt u zich het meest verwant? Oeh, nou, dat is een, een moeilijke vraag. Ik weet het niet. Uh... Ik. Uh... Ja, ik vind de Gebroeders Bever ook wel uh, erg leuk. <laughs> ja. Waarom? Wat is het aantrekkelijke van die gebroeders? Ja, de uitdrukkingen van ze. En uh, ja, ze doen altijd wel uh, erg leuk. Echte Hollanders. Ja, dat wel. Ze hebben hun eigen taaltje. Ja. werkers. Ook dat. Altijd bezig, hè. Een voorbeeld, zo gezegd. Ja. <laughs> ja. Ik vind het voor mij altijd nog iets typisch van hier, van ons. De burgerlijkheid van hier en toch ook weer de gein van hier... en de, de, de kneuterigheid en de zelfspot van hier. Je kunt u dus zich helemaal in uitleven. Ja. En ook omdat het, zoals ik al daarnet heb gezegd... omdat je ook met elkaar een teampje bent geworden. Hè? Je geeft elkaar suggesties... Je doet elkaar suggesties van, uh, weet je, je zou dat nog een keer moeten herhalen, uh, die uitroep. Of uh, inleven, zo echt inleven. echt inleven, hè? Zoals, uh, nou... Laatst met de opname, daar was je zelf bij, dat uh, Droes uh, schoolmeester is. En dat Droes dan uh, zegt tegen Greta II, hè, zeg het nou maar. En er stond eigenlijk in de tekst alleen maar zeg het nou maar. Wij had er zelf achter gemaakt, dat dus vond hij dan leuker. Zeg het nou maar tegen Ome Droes. Wie zingt dit uh, levenslied? Dat is ome Gerrit, ja. En wie zit er achter ome Gerrit? Uh, in de eerste plaats is Valkenier. Die hem gevonden heeft op de Zeedijk. In de café Rijn en Zeevaart, geloof ik. Want daar heeft hij hem ontmoet. Dat was ook een duivelliefhebber. En uh, ik weet niet of hij zo spreekt. Hij uh, schreef het vanaf Ibiza, toen hij alweer lang op Ibiza terug was. Hij zei, ik wil zo'n man hebben. Ja. En uh, toen ben ik er weer achter gaan staan. U zingt het? Ja, ik zing het. Ja. Dat was oma Gerrit, ja. Als ja. winnaar in het landjuweel. Prachtig lied, hè. Ik vind het een. Uh, een vreselijk fijn. Uh, een fijn levenslied. Ja, het leven is een pijpkaneel, en leven mijn portie levenborst. Ik vind het prachtig, ik vind het een prachtige tekst. Ja, ik vind het erg mooi. Omer Gerrit, dat is helemaal de Amsterdammer, de grote miesmacher. En uh, de man met de waanzinnige zelfspot tegelijkertijd, hè. En Obergerd is ook zo weergaloos goed geschreven door Leen, vind ik. Ik weet uh, nog altijd een klaus uit de film, uit de Fabeltjesfilm... waarin uh, dan een scène voorkwam dat Obergerd een bepaald kruid moest halen uit het buitenste buitenbos. En uh, daar was hij geweest bij. En dan kwam er zo'n opsomming die zo typisch Amsterdam was, maar ook zo goed theatraal. Hè? Uh, apothekers, drogisten, homopaten. Nou, en dat ging dan de hele tijd door. Pauze... Niks, noppes. En dat, was, dat, dat zat zo lekker. En veel dingen heeft hij. Hij veel van, van, van uh, dat soort dialogen om mijn Gerrit. Dialogen aan elkaar michelt een beetje. Ja, ja, eigenlijk wel. Duren, duren, kom bijeen. het is er een groot feest. Ja. Hou, huh? oh, moet ik weer pas binnen. Hallo meneer da uh, ja. Waar ja. Brengt ja. de brengt de buurtjespijl en... Uh, ik heb een goeie. Hallo meneer de vos, uw om de vloek is los. Hallo, Hallo, Hallo meneer, meneer de aal, waar brengt u ons naartoe? Naar Fabotjes Kaan. Ja, naar Fabotjes gaan Waar daarin staat een, precies van meld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar? Echt waar? Echt waar meneer de oude, mm -hmm. want dieren zijn precies als mensen en dezelfde mensen spreken. Vinden dieren net als mensen? Nee. nee, nee. Ja, ze zeggen radio's. Hm? Nee, ja. ze zeggen altijd dat ze radio's zijn, maar het zijn mensen. Nee, ik vind het met mij net het paard zo leuk met al die dokteren. Het ja? Ja. zijn geen mensen volgens jullie. Ja, het zijn, want ze praten, dus zijn we wel mensen eronder zitten. Dieren zijn precies als mensen hebben dezelfde mensenwensen. Daar staat u achter. <laughs> nee, dus, ik vind het een grappige zin. En ik kan me ook best voorstellen dat uh, in een aantal gevallen... waarbij dieren nogal nauw bij het menselijke leven betrokken zijn... Hè, de, de huisdieren, dat die inderdaad wel eens uh, wat menselijke wensen gaan vertonen. Maar uh, dat is natuurlijk gewoon de dichterlijke vrijheid... De knipoog. wat de streken betreft natuurlijk. De knipoog hoort er wel bij is relativering. Dat dacht ik zeker, ja. Inderdaad, menselijke trekjes. Uh, nou ja, juffrouw Ojeva wil inderdaad altijd de leiding hebben... op een uh, hypomane manier werkelijk... En die mensen zijn bij bosjes in het leven. En dan is het leuk dat ze steeds de kop stoten. Dan kunnen we met z'n allen weer vol maken om te zitten gieren wat lachen. Mm -hmm. En aan de andere kant is het dan gewoon dan wel weer heel aardig. Dat er altijd ook weer goeierd zijn in het leven. Die zeggen, ja, maar ze bedoelt het toch erg goed, hoor. Zo'n Martha Hamse zegt het dan ook vaak. Van, euh, nou ja, ze was dit keer toch wel lief. Ze bedoelt het wel lief. En zo, dus dat, dat soort dingen is heel leuk. Dieren zijn precies als mensen, hebben dezelfde dus mensenwensen. Die tekst heeft u regelmatig gezegd, geloof ik. Ja, en er is nog niemand geweest die dat ons heeft tegengesproken. Mag ik u iets vragen? We? Mag ik u iets vragen? Moet u hier zitten? Vindt u het leuk om naar de fabeltjeskrant te kijken? Ik ben een beetje dom. Ja. Vindt u het leuk om naar de Fabeltjeskrant te kijken? Waar naartoe? Naar de Fabeltjeskrant, naar de televisie? Ja, daar zit ik ook Wat vindt u de leukste dieren in dit programma? Ja... Kijkt u vaak naar de Fabeltjeskrant? Zo, enkele keer. Ja wel, ja, elke dag. Elke dag kijken we naar de Fabeltjeskrant, ja. Is wel leuk. Is heel leuk. Ik Wat vindt u het leukste, het leuke van de Fabeltjeskrant? Het leukste? Ja, moeilijk te zeggen. Wat is het leukste? Ja. Het is nogal, uh... ik wil zeggen, het is voor kinderen is het leuk natuurlijk. Maar voor oude mensen nog, ja, we kijken er wel naar. Maar... En ik vind het wel leuk, maar het is toch echt voor eens niet bestemd natuurlijk is het voor ons niet bestemd. De beesten die erin optreden, die uh, zijn niet oud. Er zijn geen oude beesten bij. Nee. nee. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Ja. En toch, ja, ze leven voort. Hè? Het is eigenlijk net als... De mensheid leeft ook voort. En net als u zegt, ja, daar is sterfte... ...en onder de beesten is dan ook wel sterfte... ...want ze hebben het toch ook wel eens over het buitenboot... ...daar gebeurt toch ook wel eens wat, dacht ik... ...wat niet allemaal zo op het scherm komt. Nee. Huh? Dus het is er wel, wil u zeggen, maar... Ja, ik dacht het, op de achtergrond. Dat dacht ik wel. Mevrouw van der Linden, u kijkt samen met uh, uw man dagelijks naar de Fabeltjeskrant. Ja, we vinden het altijd heel erg leuk... We genieten er elke keer van. Als ze vijf minuten om zijn, dan zeggen we... wat jammer dat het nou weer om is. Je bent Connie Balhaus. Je bent zeven jaar. En je hebt een prijs gewonnen bij de Fabeltjeskrant. Ja. Hoe vind jij de Fabeltjeskrant? Leuk. Noemen ze een paar dieren op? De gebroeders B van juffrouw Maar de Hamster. Het landje daar heb jij een, een prijs mee gewonnen. Ja. Het liedje van uh, ome Gerrit de Duif, hè, of hoe heet hij? Ome Gerrit. Hoe was dat liedje? Leuk. Maar uh, kun je het zingen? Nee. Hm? En het, uh, het liedje van uh, de uil, dat kun je natuurlijk wel zingen. Ja. Hallo meneer de uil, waar brengt u ons naartoe? Naar eh? Uh, ja... Naar En land. En legels daarvoor uit de vabotjes Ja ja, uit de vabotjes krant. Wat daarin staat precies vermeld. Hoe het met de dieren is versteld. Echt waar, echt waar, echt waar meneer ook. Oh. Mm -hmm. Want dieren zijn precies als mensen. En dezelfde mensen, mensen. Uh. En dezelfde mensen spreken. Mm, dat komt allemaal in de krant. Fafabeltjes, lat, fafabeltjes, boetjes lat. Die raaf, die, dat is van mij de favoriet. <lacht> ja, ik heb hem ook met het, hoe heet het? Dat juweel, landjuweel, heb ik hem ook de eerste prijs gegeven. Maar ik heb niet gewonnen. Je bent een andere gelukkig. Ja, dat was de, de duif dan. Maar ik heb ook een kaart ingestuurd. Ik vond, het, uh, ik vond het heel mooi, dat landjuweel ook. Ja, ik had het aanvankelijk niet gedacht, hoor. He, je denkt, nou, het programma gaat al zo vreselijk lang. Maar het is dan wel een ontzettend grote verrassing voor iedereen geweest... dat met uh, dat landjuweel er ontzettende push kwam... dus vanuit het publiek en vanuit de kinderen... Uh, waaruit je merkte dat ze het nog zo verschrikkelijk leuk vonden. Leuk vinden, hè? Vooral nu tegen het eind van het seizoen... en uh, nu het er waarschijnlijk af gaat lopen... Heeft ons dat uh, nou bijna ontroerd, mag ik wel zeggen? Ja, ontroerd is een wat groot woord, maar ik moet zeggen, het is werkelijk beangstigend hoor, af en toe als je ziet wat voor reacties er komen. Bijvoorbeeld, een brief krijgt er binnen. Uh, mensen, oudere mensen, die gewoon zo duidelijk ja, dat als een soort lichtpuntje zien in hun bestaan. En dat legt dan een ontzettend grote verantwoordelijkheid op je. En dus met name op de manier en de stemmen. En wat zou er in het buitenbos gebeuren? Het is, nee, dat zou ik niet weten. Maar niet goed. Nee, niet goed. Dat zijn allemaal dingen die niet uh, zo prettig zijn, geloof ik. Want Isadora is ook weer teruggekomen. Ja. Ja. Is het leuk deze keer, de Fabeltjeskrant? Is het leuk deze keer, de Fabeltjeskrant? Of, of het leuk is deze keer... Oh. Nee, ik vind er niks aan. Dat heb ik je straks ook al gezegd. Waarom vindt u er niks aan? Oh, het is... Het is een kinderprogramma, het is niet voor ons. Maar er zijn leukere kinderprogramma's. Dat, dat is een feit. Waarom is dit niet leuk, volgens u? Hm? Waarom is dit niet leuk, volgens u? Oh, kijk eens voor kinderen. Nee, Sprekende dieren, die bestaan toch niet? Dat is, nee, dat is onzin. Ja, zijn het beangstigend, al die reacties? Waarom precies? Nou, omdat uh, onze eerste en voornaamste opzet is toch geweest om een kinderprogramma te maken. En uh, Het is duidelijk dat het bij ouderen aanslaat. En ik ben ook niet van mening dat als iets door ouderen leuk gevonden is... dat het daarom niet meer een kinderprogramma zou zijn. Maar uh, als het dan aanslaat bij ouderen... dan heb je natuurlijk gewoon toch te maken met een aantal mensen... die door hun reacties kennelijk zo hangen aan iets... Eh, dat je je gewoon afvraagt of, of de, de aanhankelijkheid eh, niet eh, wat te ver gaat. Op de ene kant zeg je dan dat is leuk. Eh, het is duidelijk erg aangeslagen. Aan de andere kant zeg je gewoon ik heb wat wakker geroepen... wat ik eh, zeker in eerste instantie niet eh, voorzien had. En wat dus bepaalde eisen stelt aan... Het niveau waarop je het moet voortzetten. En dat is na vier jaar natuurlijk een hele opgave. De verhaal dat je gaat verdwijnen. Een stuk werk verdwijnt, een stukje leven ook. Ja, zeer zeker. Ja. Je raakt er helemaal mee vergroeid en aan gewend. En behalve het financiële voordeel wat het biedt... is het zo'n stuk van je, van je leven geworden, zoals u zelf al zegt... dat we het ja, echt wel een beetje betreuren, hoor, moet ik zeggen. Maar er zijn natuurlijk altijd factoren te vinden die je die er een beetje toe dwingen... Uh, een van de belangrijkste factoren vind ik wel het bezinnen, om het zomaar eens te zeggen. He, even een pauze in de hele gang van zaken om weer eens wat bij te tanken. Dat is de enige gunstige factor die ik eraan zie. Maar uh, voor de rest vind ik het heel erg jammer als het uh, verdwijnen gaat. Zou we blij zijn als de Fabergieskrant zou blijven? Ja, daar kan ik volmondig ja op zeggen. U verliest ook een stuk van uw inkomsten? Dat zei ik al, ook het financiële aspect is, aspect is natuurlijk heel erg belangrijk. Je zou gewoon liegen als je zou zeggen dat het niet zo was. Hè. En eh, ik vind dat ook eh, heel normaal. Tegenover een prestatie moet een beloning staan. En eh, wij geven 100% inzet en eh, we verwachten dan ook 100% beloning. En dat is tot heden nog wel gelukt. Ook wel eens 150% beloning. Nee, nee, nee, nee. Zo heb ik het nog niet kunnen zien, helaas. Maar wie weet wat er in de toekomst nog eens komen gaat. Ik speel namelijk toch met de gedachten... en misschien is de wens de vader van de gedachte in dit verband... dat de fabeltjeskrant toch, als hij weggaat... dan toch nog wel zeker terugkomt. Want ik geloof zelfs dat je er een heleboel mensen verdriet mee doet... om de fabeltjeskrant voor goed af te schuiven. Meneer de Syrie heeft iets goeigs. gezegd. Ja, hij heeft iets heel erg liefst. Dus dat zeg ik gewoon dus in de kritiek ook... Uh... Heeft het altijd iets? Even aantikken en iets heel schattigs. En uh, dat vind ik ook leuk, want het, daarvoor moeten een kinderprogramma's zijn. Hè? Het is een kinderprogramma en het moet het ook een beetje blijven. Je moet niet uh, de dingen in het. Uh... ...in het gemeen en in het scherpe laten eindigen. Het moet toch goed komen. Hè? Laatst toen, toen was er iets dat iedereen zo juichte... ...dat juffrouw Ooievaar een tijdje het Buitenbos ging. Was het heel goed dat meneer de Raaf toch het eind van verhaal... zei, nou reken maar dat we het er zullen missen. Want we zouden ineens van de wereld niet meer weten wat we moeten doen. Hè? Dat is dan toch wel weer even leuk, dat dat toch even weer wordt gezegd. Het is daarom ook te verklaren dat de ouderen zo graag naar kijken. juist omdat het iets, goeier, iets goeiers heeft... Een eigen situatie. Ja, dat is natuurlijk wel zo, hè. Ik zou kunnen zeggen, dat idealiseert een beetje de situaties in het algemeen van, het nou ja, van de werkelijkheid dan. Uh, daar kan een ruzie wel een ruzie blijven. Het, wordt, het is een dierenbos niet. Een ruzie wordt altijd bijgelegd, komt altijd weer goed. Iedereen wist tranen af en omhelst elkaar weer. Ja. Het is voor u echt een uh, spiegel van de samenleving. Ja. Ja, ja, dat vind ik eigenlijk wel een spiegel van de samenleving. Zo zou ik het zelf ook willen zeggen. En zoals ik al eerder zei... wij vinden, mijn vrouw en ik, vinden het jammer dat het ophoudt. Maar hebben ook wel begrip voor de moeilijkheid... om dit van dag tot dag voor te kunnen zetten. Dat lijkt ons ook een hele opgave. Wij zeggen wel eens, hoe krijgen ze het voor elkaar? Elke dag maar weer. Twee citaten. De fabels blijken bij volwassenen minstens zo populair als bij de kinderen. Vermoedelijk omdat het wereldje in het dierenbos de algemene behoefte... naar een eenvoudige maatschappij bevredigt. En omdat in tegenstelling tot de meeste fabels de slotsom niet al te moraliserend is. De kinderen krijgen al genoeg op hun kop overdag binnen de programmamakers. Dat is de eerste reactie. En de tweede die komt van de Keizer Karel Universiteit. Een researchgroep. Die meent dat bussen met de fabeltjeskrant aan het hersenspoelen is... om toch vooral de mensen niet uit een geconditioneerde consumptietank te halen. De werkgroep leidde dit af... uit de introductie van het voertuig... dat door de geboerders Bever werd gelanceerd. Nou, ik moet zeggen... die eerste reactie vind ik... Uh, een, uh, een, een juiste. Uh, ik geloof dat uh, we met deze serie... Uh, in eerste instantie... niet te moraliserend willen zijn. Uh, omdat... gewoon door de... Herhaling, dus, gewoon door het feit dat je zoveel uitzendingen hebt, dat bijzonder vervelend wordt. We zijn er namelijk wel mee begonnen. Uh, de eerste honderd fabels werden altijd afgesloten met de uil die zei: Dus, en dan kwam er een moraaltje. En Leen Valkenier heeft terecht, uh, bij tijds ingezien, dacht ik dat dat op den duur zo stomvervelend werd. En dat het leuker was om een, een wat, wat andere opbouw van het programma uh, te gaan introduceren. En ik geloof daarnaast dat. Uh, voor de meeste mensen toch kennelijk het interessantste is... de spiegel van hun eigen bestaan. En ik noem het wel eens voor de grap aan buitenlanders. Als ik moet uitleggen wat het voor programma is... een uh, patent place of een, uh, hoe je dat ook weer... Uh, coronation street voor, voor kinderen. En wat uh, die Nijmegenaren betreft... ja, ach, ik zou daar toch uh, willen zeggen... dat je kunt natuurlijk alles... en ...en ieder ding vanuit een bepaald standpunt bekijken... ...en dan veronderstellen dat het een gevaar is voor die samenleving... ...die die bepaalde groep dan misschien niet als het ideaal voor ogen staat. Daarvoor leven we in een vrij land. Maar om nou een vreselijk revolutionair programma te gaan maken voor kinderen... ...nou nee, ik geloof dat mensen zich wel erg vergissen in dat soort dingen. Je moet het niet... Ik weet niet hoor. Ze hebben mij vroeger ook als kind vreselijke pedagogische boeken aangesmeerd. en verantwoord speelgoed. Maar ik vond Dick Trom erg leuk hoor. en Pietje Bell. en al die radstrekken die Pietje Bell uithaalde. En. ja, ik vond het eigenlijk veel boeiender dan, dan al die vluchtboeken. Die Opgezet als een kinderprogramma, en het is natuurlijk nog steeds een kinderprogramma. zijn er in de loop der tijden veel reacties van ouders gekomen. We weten dat uit. De bekende kijkcijfers die uh, eigenlijk alleen maar aangeven het aantal volwassenen of het aantal personen boven de 12 jaar die naar het programma kijken. Dat uh, getal is uh, enorm hoog. Uh, we zijn er wel blij mee. Ik geloof dat het een programma is wat, uh, uh, nou ja, om met een bekend programma van, van, van jaren geleden te spreken, uh, is voor uh, kinderen van 8 tot 80. U kunt. Uh... ...de dieren van Fabeltjesland niet meer zo goed zien op de televisie. Nee. Maar toch kijkt u iedere dag met heel veel plezier. Ja. Ja. Dat is een kwestie van ook een kwestie van, uh, van wennen, hoor. En als men er een beetje dichtbij zit... ...als ik er een beetje dichterbij ga zitten... ...dan valt dat zien ook we nog wel een beetje mee. Want er is niet zoveel actie en er is niet zoveel beweeg. Ze zijn een beetje stationair zo. Op het beeld is niet... Oké, okay, dit wordt de Ik tweede, hè? de tweede vrouw. Ja, ja. Ja, oké, okay, je neus hieruit houden. Ja. Dan trof hem achter één zijn roketten. Onder garret, onder het spoed, spoed. Wat voor spoed? Grote spoed. Of wel net uh, Nee, nee, nee. Die dat woord Oh uh, ja, ik weet het weer. Of u onverdeeld naar het deutenbos wil vliegen... om niet steden te halen voor stoffel. En nou, uh, we het was het ook alweer? Hallo, uh. uh, een uh, naket drie uitgaande spoedbosje, hè? Zo, wat moet ik halen? Oh, sorry. sorry, sorry ik weet het niet meer. Want ik dan zo terug, dat is zo lang. Dat is het niet meer. Kan je inzoomen naar ja. Ger? kwam toch alles goed, maar... Ja hoor, perfect. Kokkie Andrioli, je regisseert kan. Ben je een fan van de kan? Oh, een absolute fan. Nee, ik, ik vind het, uh, de teksten zijn soms, nou ja, soms eigenlijk over het algemeen zo ontzettend leuk, dat hier, hè, dat is waar, als hoe vaak we toch die fabels draaien, dat we gewoon nou met z'n allen verschrikkelijk om zitten lachen. Dat is, en die stemmen zijn ook gewoon uniek. En dan de intonatie van sommige dingen. Nou, ik vind het echt, ik vind het een zeer goed programma. En ik vind, ik vind het ook daarom gewoon een goed programma. Omdat het... Um, het is een kinderprogramma. Maar niet zo van... Uh, kinderen mogen niet alles weten. En er komen een beetje moeilijke woorden in. Nou, en dat kunnen ze dan... Uh, dat wordt vaak wel of niet door de uil uitgelegd. En wat ik ook goed vind, gewoon dat als ze een woord niet weten... Dat, je dan, dat ze dan aan hun ouders vragen van wat betekent dat. Ja, het klinkt heel iets van... Maar dat je dan toch... Dat ouders gaan uitleggen tegen kinderen. Nou, dat en dat is dat woord. En, ja, en ik vind het ook zo humorvol. Nee, is, ik vind het een zeer goed programma. U bent ook een van de twee bevers. Ja, Ed. Ja, dan heb ik een gerucht gehoord dat Ed en Willem gaan trouwen. Maar nee, dat geloof ik niet. Mijn broer, die, uh, die wordt al de lastige een van de juffrouw uh, Hanster. Maar die moet er niks van weten. Die had het veel te druk met zijn tuintje, met zijn volkstuintje. En, uh, en met al zijn andere zaken die wij met het Bos moeten opknappen. Daar hebben we gauw een tijd voor. De arbeid, de arbeid adelt en we moeten gewoon arbeiden. Nee, dat is niks hoor. Mijn broer wel, maar ik helemaal niet. Maar mijn broer, die wordt een beetje achteraan gezeten door, de, ja. door een van de zusjes. Ja. Mira. Is het nou Mira? Is het nou Mira of Marta? Nou, dat weet ik niet. Het is voor mij sowieso erg leuk werk, omdat het dus met uh, lachen te maken heeft. Hè? Het is dus een echt, we kunnen zeggen, dit is nou uh, een komisch programma. Hè? Een, een, een, uh, ja, een blij spel, hè? een blij spelletje iedere dag. En uh, dat komt dus aan het toneel. Nou, niet zoveel voor. Voor mij is het in ieder geval nooit zoveel voorgekomen. Ik ben... Ik geloof bijna nooit, heb ik in een blij spel gezeten. Verder, uh, dus dat is sowieso erg leuk. Je moet er altijd zelf ook erg om lachen. Je geniet ervan, je, je, je gaat je helemaal inleven... en al die beesten in hun lekker gebrek. En uh, kan ook makkelijk, dat is ook zo fijn... wij kunnen ook uh, een beetje de dingen aandikken of corrigeren. We kunnen zeggen, nee, nee, nee dat is niet waar. Dat, dat, dat zegt Marta niet... Marta gebruikt dat woord niet, weet je. Ik geloof dat Marta op dit moment een beetje gekwetst is. Dus Marta zal niet het woord van ik heb er de pest in gebruiken. Want dat doet ze niet. Daarvoor is ze veel te idealistisch en wil ze altijd lief zijn. Hè? Maar Marta zal zeggen, Hé, wat ben ik nou toch verdrietig. En, en dat soort dingen is leuk. Dat je dat zelf mag doen en dat geeft ook Lena alle ruimte aan. Hè? Dat vindt hij enig als je dat doet. Ik kan soms weer met, met, met Elsje een discussie hebben over juffrouw Ooyefaar. En dan zegt Elsie, maar het is helemaal niet zo'n rotmens. Het is helemaal niet zo'n rot mensen eigenlijk. Het is de enige die wat doet. En voor de rest zitten die. En dat zijn, zijn we dan bloedserieus zijn we erover aan het praten. Het is de enige die wat doet. Die andere beesten die zitten dan maar zich vol te vreten in dat praathuis. Die, die, die, die, die maffe vos die, die alleen maar weggezakt is, zit. En, en, en dan die, die, die raaf die alleen maar rotopmerkingen maakt. maar zelf geen enkel initiatief neemt om iets te doen. Zij is dan nog de enige die iets gaat organiseren. En het is altijd tegen het serenbeen. Maar als hij niks deed, dan gebeurde er helemaal niks. De, de, nou, dat, dat soort gesprekken hebben we dan die beesten leven echt voor ons. Bij ja, ons in het dierenbos, het de Het is als een uh, vette snappel begonnen van dertig fabels. Uh, ik dacht nou zeggen dat zijn 30 dertig uh, 30 radiootjes. Uh, dat is fijn, lekker. En, uh, Teken, dat schitterde al in mijn ogen. En Ik dacht dat is heel geweldig en boom, boom, boom, boom, boom, boom, dacht ik. En het zijn er inmiddels uh, bijna 900 geworden. Maar in plaats van een vette snappel, uh, is het in de allereerste plaats een, uh, een stukje van mijn leven geworden. In zijn algemeenheid uh, denken veel te veel mensen te makkelijk dat een eenling achter het programma staat. En dat is natuurlijk niet waar. En dat een eenling te maken heeft met de opbrengsten. En dat is ook niet waar. Dat gaat over een heleboel schrijven. Uh, bij buitenlandse verkoop is meestal een tussenagent ingeschakeld. Die steekt een groot deel in zijn zak. Verder is het zo dat uh, wij een, een deel van de inkomsten afdragen aan de NOS. Die hebben besloten het risico meegedragen. Verder is het zo dat iedereen die op welke manier dan ook creatief... bij het programma betrokken is, ook nog een aandeel... Heeft. En dat vind ik ook allemaal heel juist. Ik vind het ook helemaal geen punt om verder over te jammeren. Maar eh, daardoor zijn de gedachten die sommige mensen wel eens hebben, van dat je er persoonlijk rijk aan kunt worden, wel eens wat overtrokken. Hoe jammer is het als een serie verdwijnt? Nou, ik zal het aan Isadora vragen. Hè? Ja, kijk, ik zou zeggen, mei en zorg. Ze moeten doen wat ze niet laten kunnen. Ik vond het altijd aardig gezellig met die kijkbeurskinderen. Ik heb er altijd aardig van genoten. Maar ik geloof dat wij met z'n allen in dierenbos... ook al je best kunnen vinden zonder de kijkbeurskinderen. Ach, oh, komt tijd, komt raad, zeg ik altijd maar zo. Zo is het leven. Ik hoop dat, uh, dat de serie die uh, zal gaan komen per 1 oktober... en zoals ik het zo net zei is nog niet helemaal zeker wat dat zal worden... dat, uh, dat die serie toch een kwaliteit zal hebben... dat uh, er heel snel over deze, klap, uh, heen, men over deze klap heen kan komen. Het is wel zo dat de klap komt geleidelijk... want uh, de kant eindigt op 22 juni... en de volgende dag beginnen we met een nieuwe serie... en dat is een, uh, Amerikaans, een bewerking van een Amerikaanse tekenfilmserie... die uh, hier... De titel krijgt Briga Dier Doch... en die zal lopen tot 1 oktober van dit jaar. Dat betekent dus dat we honderd dagen uh, gewend zullen zijn... Aan, het, uh, aan de afwezigheid van de Fabelische voordat de nieuwe serie begint. Want dieren zijn precies als mensen... en dezelfde mensen mensen... Uh, en dezelfde mensen spreken. Nou nee hoor, en wij moeten ons bezinnen... Op hetgeen er volgen kan, maar als uil kan ik daar weinig zinnigs over zeggen. Dat moet mij worden voorgeschreven door de heer Valkenier. Prachtig. U hoorde een aflevering uit 1972 van het NOS-programma Radiorama, voor over het einde van de eerste serie van de Fabeltjeskrant. En er zou nog heel veel meer volgen. Voor de mensen die halverwege zijn ingeschakeld deze zaterdagochtend... u luistert naar Piro's Woord... En deze hele uitzending van 2 tot 7 hebben we allemaal dierenfragmenten uitgezonden. Want het thema, nou, u hoort het al, dieren. Eén daarvan is de jonge zwerfkat waar we zo naar gaan luisteren. Het beestje ontpopte zich tot een monster. Het stel dat hem in huis had genomen durft niet meer op de eigen bank te zitten... en durft geen bezoek meer over de vloer te laten komen. Luistert u naar het verhaal van Jair Stein. In 2010 uitgezonden in het VPRO-programma Plots. Toen ik heel klein was heb ik kuikens gehad. Ik heb geiten gehad... Ik heb een gehad, konijn gehad, um, wandelende takken heb ik gehad, poezen. Ja, heel interessante dieren heb ik gehad. Ja, zonder twijfel, heel interessant. Ja, heel leerzaam. Ik had een vriendinnetje en dat was Paloma. En zij ging naar Rome toe, daar woonde de vader. En die vader had allemaal zwerfkatten in de tuin. Het was een oma-kat en een moeder-kat. Het waren allemaal generaties. En op een gegeven moment had de Sorelastra, zo heette ze... die had een nest gekregen, en, maar al haar uh, kinderen waren verdronken... want het had heel hard geregend, behalve deze. En toen heb ik uh, bedacht dat ik hem mee ging nemen naar Nederland... En na twee weken in Rome kwam Paloma terug, een beetje verward op Schiphol. Met een roze plastic doosje waarin een waanzinnig gestoorde kat zat. En dat werd haar kat. En we woonden niet samen in die tijd, maar zij werkte heel veel en dat was zielig. Dus heeft ze besloten, omdat ze toch best vaak bij mij ook was, om die kat bij mij in huis te halen. Wat was het eerste wat je dacht toen je hem in dat roze bakje zag? Uh, nou, ik pikte heel veel. Ik dacht, kijk, <laughs> Want ik was heel verliefd op Paloma, dus ik vond alles prima zo ongeveer. En, uh, dus dat was ook prima, die kat. En ik dacht, nou gezellig, dan komt Paloma ook vaker uh, bij mij langs. En uh, ik vond het eigenlijk überhaupt allemaal wel prima. Hoe zag je eruit? Hij was helemaal niet mooi. Hij was uh... Grijs, vlekkerig. Mager. En hij had ook geen normale poesemmjouw. Hij had een uh, hele scherpe. Het was niet miauw, maar het was echt. Dat was een soort gil. En die kat, die, die was dus nog maar heel klein toen ik hem meenam. Maar werd al vrij snel groot. En veranderde echt wel in een soort monster. Die kat een hele mooie plant. Die had ik ooit van jou gekregen. En daar ging hij bijvoorbeeld in hangen alsof het een schommel was, maar echt... Ja, maar hij, die plant helemaal die kapot. ging helemaal buigen en dan ja. net zo lang. Nou, die plant ging kapot. Die gordijnen gingen inhangen, waren kapot. De bank was kapot. Hij vloog ook door de lucht. Ja. Het was, hij, liep niet, hij, hij liep ook wel eens, maar hij vloog heel veel. Hij besloop je. Hij, hij verplaatst zich ook dus zijwaarts. Ja. Ploink, ploink. Dus hij, hij maakte kleine sprongjes zijwaarts. En dus hij rende nooit recht op je af. Maar hij keek je aan... En dan ging hij zijwaarts in een bocht, ploem, ploem, ploem op je af. En dan wam, dan sprong hij op je. Wat ik me wel herinner van die tijd, is dat het ook wel niet heel gezellig was. Want we moesten allebei met een plantenspuit door het huis rondlopen. Omdat die kat ons anders zou aanvallen. En die plantenspuit was de enige manier om, om, om, om tot bedaren te brengen. Want je kon hem niet pakken met je handen. Als je hem pakte, dan draaide hij zich heel snel om en dan krapte hij uh, je armen open. Hè? En wat hij deed was dat hij in je benen ging hangen. Dus hij zag benen en dan kwam hij keihard gerimd en dan sprong hij in je benen. En dan zette hij zijn nagels ook in je benen. Dus wij hadden de hele tijd hartstikke veel wonden op onze benen. Omdat die kat echt... Je mocht niet groter zijn dan hij. Nou, ja. Dus hadden we ontdekt dat als je op de bank zat, dan viel hij aan. Maar als je op de grond zat en laag was, dan vond hij het prima. Dus we gingen niet meer op stoelen zitten, we gingen altijd op de grond zitten. En hij, hij viel ook aan. Dus hij, hij deed niet gewoon krabben en dan weg, wat de kant doet, hij normaal kan doen. Maar hij zag je dan, je arm of zo, zag je als een vijand die doodgebeten moest worden. En, en meegesleurd naar zijn hol. Dat was onder, onder mijn bed, dat hol. Had een soort hobbykamer had hij eigenlijk uh, gemaakt onder het bed. Waar hij alles wat hij leuk vond, dat, dat, dat verstopte hij daar. Waaronder. Uh... Serpentine vond hij echt fantastisch. Net zoals die plantenspuit hadden we die serpentines ook als afleiding. Want we hadden op een verjaardag ontdekt, dat vindt hij leuk. En gooiden we op hem. En dan ging hij dat aanvallen ook alsof het een prooi was. Maar dan raakte hij helemaal verstrengeld in al die serpentines. Hij was dan aan het worstelen op de grond en dan het draaien. En op een gegeven moment was hij de baas. En dan pakte hij het vast en dan sleepte hij het weg. Het had dus ook iets heel ontroerends. Hij dronk uit de wc... <laughs> Weet je dat nog? Hij dronk uit de wisseling. Het was zo schattig, dan, dan klom hij heel ingewikkeld in die gore pot. En dan ging je daaruit zitten drinken. Wat is daar precies schattig aan? Ja, wat is er schattig aan? Nou, de inventiviteit natuurlijk. Hè? Dat is leuk als je ziet dat een beest dingen doet die je slim vindt. Hè? Dan uh, denk je, oh, hij is een beetje net zoals wij. Ja, en, en dat soort dingen, die zijn zo lief. Of bijvoorbeeld hoe hij die serpentines bevocht. Dat, dat was gewoon zo schattig. Ja, dan ga je toch van zo'n beest ook een beetje houden. Hè? Ja, ja ik, was ook, uh, ik hield ook van hem. Ja, maar je, dit is ook niet gek. Je hebt hem gered eigenlijk. Hè? Al zijn broertjes waren dus dood. En hij was ziek. En jij hebt hem in Italië ben je twee weken van je vakantie alleen maar bezig geweest met Nicolo Beter maken. Toen hij een beetje beter was, heb je hem mee naar Nederland genomen. Dus het is net als je kind dat je adopteert. Dus daarom is het ook niet zo gek dat je zoveel. Behalve dan dat het, dat het niet een kind was, maar een kat. En mensen kwamen ook niet meer echt graag langs. Want hij. Nee, het was gewoon best wel in een sociaal isolement kwamen we terecht. Omdat. Ik herinner me dat één keer een vriendin van mij. Wij gingen op vakantie en Bas en ik. En een vriendin van mij kwam heel stoer. Het was een van mijn allerstoerste vriendinnen. Er was nergens bang voor. En die zou op Nicolo passen. Nou, ik belde er op een gegeven moment vanuit het vakantieadres. Belde ik haar op om te vragen hoe het ging. Ze zat gewoon te huilen aan de telefoon. Dat ze helemaal. Open was gehaald en. Uh, nou. Dat... Ze had geen huis in die tijd. Dus ze mocht op ons huis passen. mits ze op die kat ook paste. Maar ondanks dat ze geen huis had. heeft ze ervoor gekozen toch. het was echt een heel fijn huis. om het huis uit te gaan en toch met iemand te gaan logeren. Is er dan niet het punt geweest dat je zei. goed, Paloma. En nu is het echt. morgen wij die kat opstoten met het dier? Nee, hè? Ik nee, ik vond het allemaal gezegd. prima. Maar je dacht ook een beetje. dit, dit is gewoon hoe het leven loopt. Ik, ja. ik heb een vriendin. Ja. daar wordt daar een daar deze gestoorde kat bij. <laughs> ja. Het ging allemaal vanzelf ook. Maar hoe bestaat het dat je niet al lang denkt, die kat moet weg? Ja, maar je... zo'n theorie. Je accepteert steeds als je... Hè, steeds wordt er iets kleins van je afgenomen. En dat accepteer je. Dus hè, eerst, eerst oké, okay, een kat in je huis. Nou oké, okay, dat accepteer je. Dan maakt de die kat je, je planten kapot. Nou, accepteer je. En dan vindt de kat het niet fijn als je op een stoel zit. Nou, dat accepteer je. Dan, dan komen er geen vrienden meer langs. Nou, dat accepteer je. En zo ga je steeds, steeds verder. Tot op een gegeven moment ontdek je... Ik word ja, of. Hè, ik ben... Ja. Heeft het ook iets te maken met dat als je zoveel in een relatie geïnvesteerd hebt... ook al is het een relatie met een huisdier... dat juist gewoon hoeveelheid energie die je erin hebt gestoken... dat het zo moeilijk maakt om uh, dan uiteindelijk afscheid te nemen? Jazeker. Je hebt er geprobeerd uh, iets van te maken en... Uh, heel veel tijd en, en aandacht en uh, zelfs kop, echt kopzorgen over gehad. En, uh... nee, Paloma, jij raakte ook al verspannen op hun duur van En toen heb jij je moeder volgens mij huilend opgebeld... van wat moet ik doen? En toen kwam je moeder en die heeft hem in, in, een, in een doosje gelokt... slaappillen gegeven en die is met hem naar de boerderij gereden. Ze heeft slaappillen in Tartaar gedaan... En uh, dat heeft hij toen uh, opgegeten en toen was hij volkomen uh, versuft. En uh, toen hij heeft hij hem weggebracht. Weet je nog hoe je daarbij voelt? Nee, ik weet het nog wel. Nee, ik weet het eigenlijk niet je meer zo weken gehaald. Nee. Nou, in ieder geval een paar dagen. Ja, je hebt enorm nee. gehaald. Jazeker. En ik moest je nog troosten met een fantasieverhaal... dat hij heel blij was met de koeien op de boerderij. En we hadden allemaal dingen verzonnen om het maar leuk voor jou te maken... Echt waar? Ja, je hebt alleen maar... En het werd nog erger, want toen ging bijvoorbeeld een week later ruimde ik mijn slaapkamer op... en onder het bed vonden we dus enorme kluwen met serpentines die hij altijd ermee had genomen. Maar ook knuffelbeertjes die kwijt waren. En toen we die, ja, die stille getuigen vonden van, van Nicolo... toen begon jij weer heel lang te huilen. En dat, heeft dan ook weer, dat duurde dan ook weer een avond. Oh, wat erg. Maar dat herinner ik me niet dat het zo lang heeft geduurd... Wanneer was dit, uh, Geel? Twaalf jaar geleden. I've been kicked around in my search for happiness. I've been up and down in my struggle for success. I've stood all these things, but I can't stand losing you. Ik neem aan dat je uh, hier een soort les uitgetrokken hebt... en dat je nooit meer aan huisdieren bent begonnen. Nee, dat is dus niet waar. Ik, uh, ik heb, nu zit ik in een situatie dat ik... Uh, eigenlijk eenzelfde soort situatie alleen met een ander dier. Namelijk een konijn. De konijn heet Cornelis. En het engste is dat hij dan ineens... hapt in je hand. Dat, dat vind ik het allerengste. Uh, of naar een hand springt. Want ik moet in, waar het waarheid niet zeggen dat ik hem al lang niet meer uit zijn hoofdje pak. want dat ik jurk niet meer. Als hij dan even vrij rond. Een uh, prachtige reportage van Jair Stein gemaakt voor VPRO-programma Plots uit 2010. Mensen die net wakker zijn geworden. U luistert nog steeds naar VPRO's Woord. Of u luistert naar VPRO's Woord. Uh, een uitzending vol dierenverhalen. En van een terreurkat naar een zwikke marmotten en geiten. En, en de kenner weet misschien al waar dit naartoe gaat. In de jaren 1995 tot met 1997... improviseren cabaretiers Hans Teeuwe en Pieter Bouwman... dagelijks het VPRO-programma De Avonden, de mannen van de radio. Het waren korte scènes die al snel berucht werden... onder een selecte groep luisteraars. Als de mannen van de radio besprak het duo meer dan 300 onderwerpen. Waaronder onder andere marmotten en geiten. Arend hey, Jan. Ja? Uh, jij hebt uh, eigenlijk in je leven maar uh, één hobby gehad. Ja. En uh, dat zijn dieren. Ja. En uh, dat waren eigenlijk twee, twee dieren waren jouw lievelingsdieren. Ja. Dat waren de marmotten. Ja. En de geiten. Ja. En nou woon jij hier al een paar jaar, met uh, 3400 marmotten en 48 geiten, en nou is eigenlijk jouw interesse in deze dieren is over, hè? Nee, van de ene dag op de andere merkte ik dat het enthousiasme waarmee ik ze destijds heb aangeschaft, ja. dat dat dus helemaal weg was. Dat was voorbij, ja. ja maar ik zit hier op die, nee, toch al, het was voor mezelf al te klein, klein hè? eigenlijk hier, hè? En nu zit ik dus met, met al die beesten. Ja, het is klein hier, het hè? Het is veel te klein. Ja. Uh, en je ziet het, ze hebben al in geen tijden meer gegeten. Nee. Sommigen zijn naar elkaar begonnen ja. te eten. En het, het stinkt naar ontlasting. En, uh, en het is ook heel erg onduidelijk welke nou nog wel en welke nou nog niet uh, ja, levensvatbaar zijn. Ja. Want soms denk je van eentje die is dood en dan gooi je hem weg en dan begint hij toch weer te piepen. Oh, ja. En nou met de geiten van mammottes, motten zijn meestal wat sneller dood. Maar geiten kunnen zich heel lang dood houden. Hè? Ja, ja. Terwijl dan hopen ze denk ik dat ze buiten gezet worden om dan de benen te nemen. Maar zo ben ik natuurlijk ook niet. Nee, nee want zo, beest, zo makkelijk komen ze er niet vanaf. Nee, nee ze hebben natuurlijk eerst mijn hart gestolen. Op een bepaalde manier. En nu hebben ze jou eigenlijk in de steek gelaten. En dan zetten zet ze heen. mij uh, eigenlijk aan de kant. Want ik ja. voel dus helemaal niks meer want voor die beesten. het is klein hier hè? Ja, het is veel dit, te klein. Is het is ontzettend klein Het is voor mij. Voor mijzelf is het eigenlijk al veel te klein. Het is ontzettend Ik kon hier ja. al uh, niks. Nee. En ik, ik, ik loop gewoon graag. Dat heb ik altijd uh, gedaan. Maar ja, zie je hier geen begin nee, aan Nee, rechtop kan ik al niet bijvoorbeeld. Nee, want dan stoot ik mijn kop uh, wel heel erg. En dat ja. gebeurt vaak hoor. Want ik weet. Dus dat je zijn nu, De dieren zijn nu stil. Ja, maar dat komt ook omdat ik ze nou iets gegeven heb, hè? Oh, ja. dan heb ik in hun drinken, Ja. Geef ik, doe ik, dan iets, doe je daar, iets doe ik in? daar iets in waardoor ze toch eigenlijk wel een hele tijd weer plat liggen. En dan ja. is het altijd maar weer wachten, terwijl ik er weer naar boven komen. Maar ik moet het echt gaan lozen want het is hier, het is hier heel uh, benauwd en heel zeg, klein. Zeg Jozef, ja? wat ben je van plan om met de dieren te gaan doen? Nou, wat ik nu heb geprobeerd is om ze te prakken in eerste instantie. Oh, en dan ja. door de wc te spoelen. Maar dan heb ik vorige week dus een ontzettende verstopping gehad. En op een gegeven moment begon het te blazen. Alsof die wc die blies gewoon echt door je marmot en een stukje geiten tegen te, het te plafond. Terug. Die had ook zoiets van, uh, ja, uh, hallo. een ik... Zo leek het althans. Ja, ja. ja. Dus... Um, dus, uh, dus, dus jij, jij zit eigenlijk een beetje met de handen in het haar? Ik zit vooralsnog met de handen in het haar. Natuurlijk zijn er ook sommige waar ik best wel lang gehecht ben. Ja, maar dus het is wel heel erg klein hier, hè? Het meer, is he? veel te klein. Voor, voor zoveel beesten is het te klein. Omdat voor mijzelf is het al te klein, hè? Ik woonde hier al uh, te klein. Maar nu met al die beesten is het gewoon echt helemaal ja, uh, hoeveel uh, bijna Hoeveel matmotten levert er nog van de 3400? Zeven waarvan ik weet dat ze leven. Ja. En er zijn er nog een paar waarvan ik denk van ja, die ligt er die, die je daar bijvoorbeeld hier ziet liggen. Ja. In die hoek Ja, nou zou je zeggen dat hij dood is, maar het kan goed als ik hem straks op de play uh, probeer te spoelen ja. dat hij toch weer terug uh, zwemt. Zo'n soort krauwelslag uh, ontwikkelt ja, hij dan, hè? de ziekte mammotten. Dat een tegen die, die stromen inzwemmen en zich weer aan de ja. bril vast probeert te pakken. Nou liggen daar recht achter jou ook nog drie, drie geiten. Ja, die zijn dood. Die zijn dood. Ja, maar die laat ik wel liggen omdat ik, ik ook iets heb om op te zitten. Ja, wat ruimte voor een meubel is hier niet, hè? Is er niet, hè? het is klein. Hè? Het is een klein jongen, vind ik. Ik vind het voor, voor zoveel dieren vind ik het erg klein. Het was ik zou oorspronkelijk... zeggen, voor jou is het al klein. Ja, het is voor mij is het eigenlijk al te klein. Het was oorspronkelijk waar, was het uh, één studentenhuis het hele pand, en oh, Daar ja. hebben ze nu zes kamertjes van uh, gemaakt. Ja. Van ja, is het? Het is 2 bij 2. Ja, het is niet veel. Hè? Het is niet veel, nee. En die kast is groot, dus ja, uh, die ja. neemt ook de helft eigenlijk al in beslag. Ja, ja, maar toch al die dieren. We <laughs> zitten nou echt ja, tot onze schouders in de mamotten. Waarvan jij zegt dat er misschien nog zeven leven, hè? Ik denk dat er zeven nog echt, uh, echt daadwerkelijk leven. Ja. Dat er sommigen zijn die misschien nog wel, wel ademhalen en zo, ja, ja. maar echt niet veel meer meekrijgen van wat hier nee, boos nee. is. Maar, maar is het nou zo dat nu het aantal van de dieren verminderd is, dat jij toch weer een bepaald gevoel voor de dieren krijgt? Het gekke is dat je op een gegeven moment dat je merkt van, uh, nu zijn er dus heel veel dood, hmm. dat ik dan... In één keer vind ik mezelf terug in een vierde Er zijn er heel veel dood gegaan ja, in, in uh, vrij korte tijd. Ja. Ook omdat ik ze natuurlijk niks te eten geven. Nee, nee, nee, dat is heel natuurlijk. Ik zorg ook voor mensen die dan eventueel op bezoek komen, ook de beesten vooral niet voederen. Dus niet voeren. Ik laat het aan de natuur zelf over. Dus Tuurlijk. Ze beginnen aan elkaar en dan zie je een soort natuurlijke selectie tussen die beesten. De sterkste ja. overleven eigenlijk, ja, hè? absoluut. En de brutaalste. Hè? Ja, ja. Nou, maar ja, nogmaals. Uh, je hebt nog. Uh, ja, wat, ja, je zit hier nu in deze veel te kleine ruimte. Ik denk dat ik toch weer een nieuwe beesten ga kopen. Toch weer nieuwe beesten ga kopen. Hè? Ja. Worden het weer maar mot en geiten? Of denken ik denk nou, het toch weer wel. Ja. Toch weer wel, ja. hè. Daar ken je gewoon goed, hè. Daar ben je ik mee vertrouwd met je ja. natuurlijk. Ja. Ik kan al wel andere dieren gaan, maar als ja, wat ik al in die ja, tijd geleerd ja. heb, over neergeving. en, en geiten niet. zou dan uh, Jozef, weggegooid uh, Jozef, Ik zou zeggen, doe het niet hoor. Neem meer gewoon komen? weer maar motten en kaiten. Ja, kijten. precies. Dat dacht ik dus ook. Ja, wat je kent, daar heb je. Ja. He? Dat is ook zo. Ja. Maar ik hoop wel dat je iets groter kunt wonen binnenkort. Want het is klein nou wel, hier. Ik heb wel zicht op een nieuwe woning. Oh. Maar dat zou, dat zou dan pas in, in 2007 zijn. Oh ja, nou, nou hopen we dan allemaal wel ja, op. dat he? is trouwens niet zeker. Oh nee. Nee, dat weet je nooit hè. Nee. Nee. Voor die tijd kan er natuurlijk heel veel gebeuren. op dus mijn ja, mij. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik zit hier ook, ik ben hier ook wel recht, hoor, in deze plek. Ja, dus het is een is, mooie plek, maar het is, klein. Maar het is heel klein. Hè? Het is voor jou eigenlijk alleen al. Ik heb ook geen uitzicht, hè. Nee, nee, dus het, het ligt gelijk. helemaal vol met mijn motten bij de ramen. Ja. ja. Nou. Nou, Jozef, ik ben blij dat je dit aan ons hebt willen vertellen. Ik heb ook een goed gevoel over. Ja. Dan ga ik nu weg? Ja. Ik ga nu weg. Ik blijf hier. Ja, jij blijft hier wonen. Ja. Nou, dag Jozef. Dag hè, meneer van de radio. Pieter Bouwen en Hans Teeuwen, de mannen van de radio. Het is, uh, het is voorbij, woord. Na vijf uur houden we ermee op. Als u uh, het nog een keertje terug wilt luisteren of wil reageren, dan kan dat. Gaat u dan naar onze Facebookpagina, facebook.com slash woord.nl facebook.com slash woord.nl En op die pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpro.nl woord.vpro.nl Of schrijven naar Woord, postbus 11 1200 JC te Hilversum. Nou, abonneren op de podcast, dat kan natuurlijk ook. www.vpro.nl slash woord underscore, dat is zo'n laagstreepje podcast. VPRO.nl slash woord underscore podcast Woord wordt gemaakt door Remy van der Brand, Frederike Melman, Nienke Vijs, Geert-Jan Strengholt en Tom Klaassen Productie Dini Bangma En de techniek was dit keer in handen van Max Rozenbeek Hartelijk dank Max, fijne uitzending gehad Straks het NOS Radio 1 Journaal Met Jeroen Wollers. Wij zijn volgende week weer, dan zit hier Frank Jochemse Ik wens u allemaal Een heel erg fijn weekend Tot de volgende keer